Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De Europese Unie komt met een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Het gaat een half miljard euro kosten. Het wordt in een grote pot gestopt waar alle EU-landen gebruik van kunnen maken. Zolang het Oekraïne maar ten goede komt dus. Dat ziet zo, de EU kan op militair gebied weinig betekenen. Want ze leveren geen wapens, maar ze vergoeden dus wel de kosten die EU-landen maken voor het opvangen en steunen van Oekraïne. Turkije ziet het niet zitten dat Zweden lid wordt van de NAVO. De de Turkse president Erdogan zegt dat het land eerst meer respect moet tonen voor moslims en Turkije. Hij reageert daarmee op een koranverbranding in Stockholm. Afgelopen weekend stak een extreemrechtse activist het boek Inbrand voor de deur van de Turkse ambassade. Zweden wil sinds de Russische inval in Oekraïne graag lid worden van de militaire club. En tanken in Italië wordt de komende dagen een uitdaging. Tankstations gaan daar twee dagen dicht vanaf morgenavond bij protest tegen een nieuwe regel van de overheid. Ze moeten naast hun eigen prijs voor benzine en diesel straks ook de gemiddelde prijs op het bordje laten zien. Dat doet de Italiaanse regering omdat ze denken dat veel pomphouders sjoemelen met hun prijzen. Zijn ze het zelf niet mee eens dus. En misschien heb jij ook wel eens jouw lokale bieb gesponsord omdat je te lui was om een boek op tijd terug te brengen. Dat kan flink oplopen. Iets zo'n 40 euro. Ja, omdat ik ook gewoon mijn boek te laat inleverde. Nou, grote kans dat je binnenkort zo'n boete niet meer krijgt. Steeds minder bibliotheken die doen het. Normaal harken ze naar schatting zo'n 10 miljoen euro per jaar binnen. Maar daar zitten ze ook mee in hun maag, zegt deze medewerker. Bibliotheken zijn instellingen die zijn voor leesbevordering, leesplezier, leesmotivatie. Dat betekent dat je het moet motiveren in plaats van moeten beboeten en moet remmen. Bij een bieb in Zutphen delen ze ook geen boetes meer uit en dat heeft een positief effect. Er komen weer meer mensen, er wordt weer meer geleend. De boeken komen gewoon allemaal terug, geen probleem. En er is een prettige sfeer.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 Ja, goedenavond, Mede Metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik... en jullie luisteren alweer naar de 61 ste aflevering... van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma... Play It Loud op de maandagavond. Zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten... behandel ik elke week een ander thema... en zullen de komende weken vooral gericht zijn op de geschiedenis van de heavy metal... die ik helemaal zal gaan uitlichten. Elke week zal ik vanaf het begin tot nu elke stijl... met alle belangrijke bands en hun toonaangevende muziek laten horen... De eerste drie uitzendingen stonden in het teken... van de vroegere metalbands waarmee het allemaal begon. De vroegere hardrockbands die in de jaren 70 opkwamen... en van belangrijke invloed zijn geweest... voor de daarna opkomende metalbands en stijlen. En de vroege scene van halverwege de jaren 70 tot eind jaren 70. Vanavond staat volledig in het teken van de power metal. Een subgenre van heavy metal... dat kenmerken van traditionele heavy metal... combineert met speed metal, vaak binnen een symfonische context. Over het algemeen wordt power metal gekend door een snellere, lichter en meer opbeurend geluid... in tegenstelling tot de zwaarte en dissonantie... die bijvoorbeeld in extreme metal heersen... Power Metal bands hebben meestal anthemachtige achtige nummers... met op fantasie gebaseerde onderwerpen en sterke refreinen... waardoor een the theatraal, dramatisch en emotioneel krachtig geluid ontstaat. De zang bij Power Metal is over het algemeen melodisch... in tegenstelling tot de death metal grunts... en wordt meestal uitgevoerd door een geoefende zanger... aangezien het zingen namelijk meer dan een paar hoge noten behelst. Als uuropener draaide ik Rainbow natuurlijk met Stargazer uit 1976... dat wellicht gezien wordt als een van de eerste en ultieme power Metalplaten ooit gemaakt. Dankzij de machtige zang van Ronnie James Dio. De slepende riffs van Richie Blackmore. De donderslagen van drummer Cozy Powell. Het Münchner Philharmonische Orkest. En de epische tekst dat letterlijk genomen gaat over een tovenaar. Die talloze mensen tot slaaf maakt. En ze een stenen toren laten bouwen voor hem. De mensen hopen op de dag dat er een einde komt aan hun ellende. Terwijl ze de toren onder barre omstandigheden bouwen. Zodat ze hem kunnen zien vliegen, wat hen hoop geeft. Uiteindelijk valt de tovenaar van de toren en sterft hij. De tijd staat vervolgens stil en dan is er bloed op het zand. De teksten hebben ook een verborgen betekenis... die veel mensen hebben geïnterpreteerd als een waarschuwing... om niet in valse idolen of messiassen te geloven. Het kan ook betekenen dat men de hoop niet moet opgeven. Zelfs niet in moeilijke omstandigheden. We vinden dit geweldige nummer op het tweede album getiteld Rising... ook wel Rainbow Rising genoemd. Dat verscheen in 1976. De albums uit het DIO-tijdperk worden beschouwd... als een belangrijke invloed op neoclassieke metal en power metal. Het Blackmore-Dio-partnerschap rafelde over creatieve meningsverschillen... waarbij Blackmore een meer commercieel geluid wilde aannemen... wat leidde tot het vertrekken van Dio naar Black Sabbath. Maar straks horen we meer van deze man. De volgende band uit Ventura, Californië... staat vooral bekend vanwege de op fantasy gebaseerde teksten... en de naam die ze hadden verleend aan de bergpas... uit de epische boekenreeks The Lord of the Rings van J.R.R. Tolkien. Ik heb het over de band Sirith Ungol, dat in 1971 werd opgericht en wordt gezien als een van de vroege Doom- en Power Metal-bands. Gedurende de jaren 70 speelde de band over het algemeen een stijl van heavy metal die sterk geworteld was in harde en progressieve rock. Het eerste studioalbum Frost and Fire uit 1981 bevatte een zwaarder geluid dat algemeen wordt beschouwd als een vroeg voorbeeld van Amerikaanse Power Metal. Met hun tweede studioalbum King of the Dead uit 1984 had het zijn power metal stijl verstevigd... en tegelijkertijd aangetrokken tot een veel donkerder geluid. Velen beschouwden het album als een van de eerste doom metal releases. Van het eerder genoemde debuutalbum hoor je nu de titeltrack Frost and Fire... dat verhalen vertelt over vorst en vuur als behoudende en transmuterende elementen in de ziel.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 En dat was Manowar met het nummer vernoemd naar de band, Manowar dus. En het gaat over het ontstaan van de band, Manowar dus. Het verhaal van de band gaat als volgt. Tijdens een tournee voor Black Sabbath in 1980 ontmoette New Yorker Joey de Mayo Ross de Boss Friedman. Beiden kregen onmiddellijk een band door hun liefde voor heavy metal en spraken de wens uit om hun eigen band op te richten om de muziek zien uit te dagen. Friedman, die al in The Dictators had gespeeld, haalde zijn vriend Eric Adams aan boord als leadzanger. Adams, wiens echte naam Louis Marullo is... wist ze met zijn krachtige stem en brede vocale bereik te winnen. Samen met Carl Kennedy op de drums... brachten ze een band voort uit zwarte wind, vuur en staal. Eén die is geboren om ze allemaal te leren hakken. Manowar. Manowars eerste album, Battle Hymns, kwam uit in 1982. De band veroverde de wereld stormenderhand... en viert al meer dan 40 jaar de essentie van true heavy metal. Manowar heeft nog steeds het record als de luidste band in de geschiedenis... Over power metal gesproken dus. De volgende band, Manila Road, is de ultieme epische heavy metal band... dat sinds 1977 werd geleid door het hart en ziel van de band Mark the Shark Shelton. Shelton bracht met Manila Road 18 studioalbums uit... waarvan vele ongelooflijk lovende kritieken kregen... voor zijn tragische overlijden in de zomer van 2018. Manila Road bracht in 1980 hun debuutalbum Invasion uit... op hun eigen onafhankelijke label Roadster Records... Terwijl ze hun carrière begonnen met het spelen... van een ongewoon soort specie, psychedelisch beïnvloedde Hard Rock... evolueerden ze al snel naar hun kenmerkende geluid... op Crystal Logic uit 1983. Een geluid dat de band Epische Metal noemde... Ze mixten elementen van traditionele heavy metal, power metal en doom metal, evenals trash metal later in de jaren 80, maar hadden met name een grote invloed van de proto-metal uit de jaren 70. De meest onderscheidende elementen van hun geluid waren Shelton's direct herkenbare nasale baritonstem, verhalende op fantasie gebaseerde teksten en uitgebreide gitaarsolo's, die een sterke invloed hadden van psychedelische en progressieve rock. Ze vonden weinig succes in hun thuisland, maar kregen een sterkere fanbase in Europa waar ze ook invloedrijk bleken te zijn in de opkomende power metal scene. Van hun derde en het onder de fans meest populaire album Crystal Logic... draai ik nu Necropolis, dat de poorten bestormt met een galopperend verhaal... rechtstreeks uit de kronieken van konen. Dat begint met een waarschuwing uitgesproken door een ambitieuze krijger... die probeert niet te verdwalen in een fantasie. Afgewisseld met een angstaanjagende aanval en een weemoedig delicaat refrain. living inside a dream I know now that I am lost in the crowd Ja, power metal was ooit het meest bespotte subgenre van metal, maar het was Ronnie James Dio die in 1983 na zijn tijd bij Black Sabbath kwam. met een soloplaat genaamd Holy Diver, die de eigenlijke power metal echt op gang bracht. Ronnie James Dio flirtte al eerder met het fantasy thema in zijn pre-Sabbath band Rainbow, maar met zijn solo debuut liet hij de tovenaars, maagden en demonen uit het donker op de luisteraar los, dat vaak centraal stond in zijn muziek. Ook drummer Vinny Apic was epic minded en creëerde de ultieme middeleeuwse backbeat waarop Ronnie alle ongelovigen wist te vermanen met zijn onheilige zang en duivelshoorn saluut. Je hoorde de titeltrack van deze plaat aansluitend op Manila Roads Necropolis. Hoewel het geen grote naam is in de metalwereld, geniet Omen... sinds het begin van de jaren 80 een kleine cultstatus onder headbangers. Omen is vooral bekend van melodieuze, maar agressieve power metal en fantasy metal... in de trant van King Diamond, Queensryche, Sabotage, Manowar en Halloween. Omen is krachtig en snel, maar ze zijn altijd muzikaal en melodieus geweest. De band werd in 1983 in Los Angeles opgericht door leadgitarist Kenny Powell... die lid was geweest van een in L.A. gevestigde band gezaamt, genaamd Savage Grace. Powell's vroege invloeden waren onder andere Judas Priest, Iron Maiden, UFO... Ronnie James Dio, daar hebben de man weer, Black Sabbath en Rainbow... en Omen's Metal Blade en Enigma-opnames uit de jaren 80... weerspiegelden de waardering van de gitarist voor die headbangers... Omen heeft in de loop der jaren een aantal wisselingen gehad... Naast Powell waren de eerste leden van de band onder meer zanger JD Kimball, bassist Jody Henry en drummer Steve Wittick. In 1984 tekende Omen bij het in L.A. gevestigde Metal Blade en nam hun debuutalbum Battle Cry op. Dat werd gevolgd door Warning of Danger in 1985, The Curse in 1986, Nightmares in 1987 en Escape to Nowhere in 1988 met nieuwe zanger Coburn Parr. Terwijl Los Angeles met name Hollywood en de Sunset Strip werd overspoeld met glam metal. Hot metal en hairbands die hoopten de volgende Quiet Riot Poison of LA Guns te mogen worden, bleef Omen onverminderd, onverminderd power metal maken. Van het eerder genoemde debutalbum Battlecry uit 1984 draait nu de X-Men, wat werd gebruikt in de heavy metal gebaseerde videogame Brutal Legends uit 2009. In the days of darkness, niet de en lance. Nor did he fear the beast of fire. He feared... THE X-MEN!!! En je hoorde Ingrid Malmsteen aansluitend op Omen met Black Star van zijn debuutalbum Rising Force uit 1984. We kennen Ingwie Malmsteen als de gitaarvirtuoos wiens vaardigheid alleen wordt overschaduwd door zijn arrogantie. Maar hij heeft veel meer gedaan voor de ontwikkeling van het metalgenre dan iemand zich kan herinneren. Met zijn debuutalbum Rising Force uitgebracht in 1984 creëerde hij in zijn eentje een hele neoclassieke metalgenre. Het combineren van klassieke stukken van Bach en Paganini met metal-arrangementen en versnippering was nog nooit gedaan voordat Malmsteen en slechts weinigen bereikten zijn niveau van gitaarvaardigheid. Onnodig te zeggen dat al zijn innovaties later werden geïntegreerd in power metal waar klassieke arpeggio's, lange solos en complexe melodieën alleen maar het gevoel van een fantasieverhaal versterkte. In hetzelfde jaar dat Melmsteen kwam met zijn debuut, kwamen ook de Duitse mannen van Running Wild met hun debuutalbum Gates to Purgatory op de proppen. De band, de band die in 1976 in Hamburg werd opgericht onder de naam Granite Heart en dit in 1979 veranderde naar hun huidige naam, maakte deel uit van de Duitse metal scene die begin tot midden jaren 80 opkwam en wordt dan ook beschouwd als een van de zogenaamde Big Four van de power metal, samen met Grave Digger, Halloween en Rage. Gates of Purgatory werd uitgebracht onder het label Noise Records... en bevatte voornamelijk satanische teksten. Het album werd al snel een succes en al snel kreeg de band een cultstatus. Het daaropvolgende album Branded and Exiled, dat in 1985 verscheen... bevatte eveneens satanische thema's en afbeeldingen... en pas vanaf het derde album Under the Jolly Roger in 1987... concentreerde het primaire onderwerp van de band zich op piraten... zeilen en andere historische gebeurtenissen. Waarbij in de jaren 2000 het later genoemde Piraten als subgenre van heavy metal ontstond en beïnvloedde. Terwijl de historische teksten in het begin erg oppervlakkig waren, werden de teksten voor latere albums intensief onderzocht, met name door frontman Rolf Kasparek. Van het eerder genoemde debuutalbum horen jullie nu de Victims of States Power, waar je meteen vanaf, het eerste, vanaf de eerste seconde een voorproefje van het heavy metal-meesterwerk krijgt. Bijtende politieke thematologie en verwijzingen naar vrijheidsstrijd. kan dus niet geschikter zijn als opener van het album. De tweede band van de Duitse Big Four van de power metal, Gravedigger met Headbanging Man, aansluitend op Running Wild Victims of State's Power. Gravedigger gaat al sinds een oprichting door Chris Bottendaal en Peter Messen in 1980 mee en hebben na twee demos te hebben gereleased sindsdien 21 albums uitgebracht. Een debuutalbum, Heavy Metal Breakdown, verscheen in hetzelfde jaar als Running Wild's debuut, 1984 dus en ook het, via hetzelfde label, Noise Records... en was sterk beïnvloed door de muziek van Accept. Een jaar later volgden ze met hun tweede plaats, Witch Hunter... die de band alleen maar verder in de harten en geesten... van de wereldwijde metal scene katapoteerde. Op het derde album van de band uit 1986, War Games... waren ze samen met labelgenoten Halloween en Celtic Frost op Noise Tour. Een dramatische verandering in geluid en een meer commerciële stijl... volgde in 1987 met het album Stronger Than Ever... waar de band het grave gedeelte van hun naam liet vallen... en gewoon digger werd. Zes maanden later gingen ze uit elkaar nadat de plaat slecht werd ontvangen. De band hergroepeerde zich in 1991 en bracht in 1993 hun comeback-album The Reaper uit. Tot op heden toeren ze nog steeds over de hele wereld... en hebben ze afgelopen jaar hun meest nieuwe en 21ste album Symbol of Eternity uitgebracht. Weinig het eerste uur met Halloween, de derde van de big four van de power metal uit Duitsland... dat ontstond in 1984 door Kai Hansen, Michael Weikath, Marcus Groskopf Gro en Ingo Schwichtenberg... Datzelfde jaar tekenden ze bij Noise Records net zoals landgenoten Gravedigger en Running Wild... en namen twee nummers op voor een compilatie-cd. Het jaar erop brachten ze zowel hun eerste EP als ge album getiteld Walls of Jericho uit... wat een succes werd en positieve kritieken kreeg van de critici. Zij noemden de muziek een vernieuwing in de heavy metal dankzij de mix van Snelheid en Melodie. Ook qua zang was er vernieuwing dankzij Hansen die in meer dan 35 stijlen zong van jazz tot klassiek. Echter had hij moeite om gitaar te spelen... en tegelijkertijd te zingen tijdens live en en hij daarmee te stoppen... en zich te focussen op alleen gitaar op de twee daaropvolgende albums. Hansen verliet de band om zich te storten op zijn nieuwe band Gamma Ray... en andere projecten om in 2016 terug te keren voor een reunietour... En haalden vervolgens Michael Kieske eind 1986 binnen die hem verving. En waarmee ze het klassieke en meest succesvolle album Keeper of the Seven Keys Part 1 opname. Van het debuutalbum Walls of Jericho horen jullie tot slot de Halloween klassieker Heavy Metal is the Law. Tot zo na het nieuws van 10 uur.